Ook met het NOS journaal. In de Duitse plaats Volkmarsen in de deelstaat Hessen is een auto op een carnavalsoptocht ingereden. Daarbij zijn volgens Duitse media minstens 10 gewonden gevallen, onder wie ook kinderen. Hoe zij er aan toe zijn is niet duidelijk. De bestuurder van de zilverkleurige Mercedes Stationwagon zou zijn aangehouden. Of het om een ongeluk of een aanslag gaat is nog niet duidelijk. Volgens een ooggetuige reed de auto nog ongeveer 30 meter door voordat hij tot stilstand kwam. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar bedrijven... die data van particuliere bankrekeningen gebruiken. Bedrijven gebruiken die informatie bijvoorbeeld in apps... waarmee ze het betaalgedrag van de gebruikers analyseren... en op basis daarvan advies geven over besparingen. Bedrijven hebben daarvoor een speciale bankvergunning nodig... die sinds een jaar kan worden aangevraagd. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt geen klachten te hebben binnengekregen... maar wil wel weten of de bedrijven zich bewust zijn... van de privacy-risico's van het verzamelen van dat soort betaalgegevens. Data. Het aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam daalde vorig jaar minder hard dan de jaren ervoor. De politie telde 300 misdrijven minder dan een jaar eerder op een totaal van ruim 88.000. Burgemeester Halsma benadrukt dat de cijfers aanzienlijk lager zijn dan tien jaar geleden. Ook vergeleken met andere Europese steden doet Amsterdam het volgens haar goed. Een man die na een autocross in Leende opzettelijk inreed op het publiek... krijgt twee jaar jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar lang geen auto rijden... en twee jaar niet meedoen aan cross-evenementen. Bij het incident in september raakten vijf mensen gewond. De autocrosser van 21 was boos dat de laatste race van die dag niet doorging... vanwege de droogte en het opwaaiende stof... Het weer vanavond trekt de meeste regen weg en het wordt langzaamaan droog. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 4 graden. Morgen gaat de buigheid weer toenemen, dan wordt het maximaal 8 graden... en staat er een matige tot harde zuidwestenwind. Woensdag is er kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeers, de verkeers, de Dit verkeers Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er rond Amsterdam in Noord-Holland. In totaal staat er 104 kilometer file in de regio. Het verkeer moet ook rekening houden met zware windstoten. Het is onder meer erg druk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. Je hebt daar 50 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag doe je er 20 minuten lang over... tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam... En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A9 Alkmaar richting Diemen staat het vast tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Daar doe je er twintig minuten langer over. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn een kwartier oponthoud voor rijn -Saterwoude. Tot zover de verkeersinformatie.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 So complicated All I need is to see your face Feel my blood running and sweat. the sky Show.